Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De Surinaamse president Bouterse blokkeert het proces over de decembermoorden. Dat zegt de Surinaamse minister van Justitie. Bouterse is zelf hoofdverdachte in het decembermoordenproces. De president beroept zich op de staatsveiligheid... en zegt dat de Surinaamse grondwet hem het recht geeft in te grijpen. Nederland en Italië kunnen een zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties delen. De landen die erover gaan zijn akkoord, melden bronnen. Dan zou Italië volgend jaar in de raad zitten en Nederland in 2018. De stemmen voor de nieuwe zetel staakten na vijf stemrondes. Om een eindeloze reeks stemrondes te voorkomen, kwamen Italië en Nederland met dit compromisvoorstel. De Turkse premier heeft bekendgemaakt dat de aanslagplegers gisteravond op het vliegveld in Istanbul het vuur openden op een controlepost buiten toen ze daar niet langskwamen. In de paniek daarna konden twee aanvallers het gebouw binnenkomen. Daar bliezen ze zich op. Het dodental van de aanslag is inmiddels opgelopen tot 42. Meer dan 100 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De Tweede Kamer steunt een wetswijziging van de PvdA die gaswinning in het Waddengebied en onder meer in Natura 2000 gebieden verbiedt. De winning onder die gebieden blijft dan vanaf de buitenranden onder strenge voorwaarden mogelijk. Volgens de PvdA maakt het voorstel desondanks in de praktijk een einde aan proefboringen en gaswinningsplannen in de gebieden. En de coalitiepartijen VVD en PvdA willen dat de persoonsgebonden budgetten, de pgb's, in de toekomst niet meer worden uitbetaald via de Sociale Verzekeringsbank. Die SVB is sinds januari vorig jaar verantwoordelijk voor de uitbetaling van de budgetten, maar daarbij is erg veel fout gegaan. De problemen leiden onder meer tot het vertrek van de topvrouw van de SVB. Het weer af en toe een bui, vannacht 15 graden, ook morgen regen. Tegen de avond wordt het pas droger, smiddags ongeveer 20 graden. Ook vrijdag en in het weekende wisselvallig. Dit was het NOE. <tiedat> Mooiste muziek in overvloed. Het getij kan keren met Charlotte Duif, uw rots in de branding. Elke donderdagavond tussen 10 en 12 uur. Ja, dat moet wel natuurlijk woensdag zijn. En voorlopig is dit de laatste woensdag, want ik ga met zomerrecesluisteraars. Dus, luisteraars uh... dat half augustus ben ik er niet. Wells en Ferrer waren dit, met Tiny Robin, klein roodborstje, en Marvin Wells en Ferrer, dat is natuurlijk uh, Hank B. Marvin, uh, Bruce Wells en John Ferrer. En John Ferrer was ooit getrouwd, of had ooit in ieder geval een relatie met Olivia Newton-John. Daar ga ik straks ook iets van draaien, maar eerst het andere unieke uh, uh, combo, of trio, hoe zeg je dat? Uh, Crosby, Stills en Nash. Helplessly Hoping. I'm and lying it's loose in a lady who lingers saying she is lost and choking on um, hello oh, they are one person they are two alone they are three together they are four Helplessly Hoping, Crosby Stills, Nash en Young waren dat. Zal ik er nog eentje draaien van ze? Ach, waarom eigenlijk ook niet? Uh, dan kies ik voor uh, ons huis, Our House. En het komt van uh, de CD: Deja Vu. Oftewel, we hebben het allemaal al eens gezien. Nogmaals, Crosby Stills en Nash. Light the fire. You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 place the flowers in the vase that you bought today. Ja, en dan ga ik helemaal terug naar 1970. Toen woonde ik in het Kenopark op een zolder. En toen had ik een hele oude radio met buizen er nog in. En daar draaide ik, en ja, er zat ook een, een platenspeler in. En daar draaide ik dan een uh, LP van Crosby, Hills and Ashes, Vu. En dan klonk heel vaak dit nummer, want dat vond ik een van de mooiste liedjes van de hele. LP! Ja, echt waar gebeurt, luisteraars. I honestly love you. Ik hou eerlijk van je. En dat zegt Olivier Newton John. So dat is een nummer van John Farnham. I don't know.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 we both were born in another place and time, this moment might be ending in a kiss. But there you are with yours, here I am with mine. So I guess we'll just be. Terecht applaus voor Olivia Newton-John. Een live uitvoering van uh, I Honestly Love You. Ik noemde de naam net al John Farnham. En nou, die kennen we natuurlijk van het volgende nummer wat ik voor u ga draaien. Maar alvorens dat ik uh, ga starten met het nummer. Uh, wil ik toch nog even melden, want dat deed ik net een beetje tussen de regels door. Dat uh, ik dus vanaf volgende week met zomerreces ben. Dan is er wel app en vloed, maar dat doet dan de computer voor me. Tenzij er een andere collega is van Radio Zandvoort. Die, Denk van, hé, hey, nou, ik, ik spring even in het gat wat duif van de zomer achterlaat. En eh, misschien dat er iemand anders app en vloed wil gaan verzorgen met relaxe muziek. Maar dat moeten we maar even afwachten. Maar anders, in ieder geval, mooie muziek hoor. Altijd tussen 10 en 12 op de woensdagavond. Tussen app en vloed. Nou, John Farnham, You're the Voice. Boys, zo heet het nummer. En dit was niemand minder dan John Farnham. Ga daarop naar Rob de Nijs. Die dook in een oud laadje van zijn secretair... en vond daar een foto van vroeger. Van mijn droom heb ik s'middags nog mee naar dat circus genomen. weer van worden was het doel van het leven. Die dromen zijn ook gevoel, is gebleven. Diep in mijn hart verlang ik vaak na dat.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 ZANG EN tennis. Ik vermoed met het metropoolorkest en uh, een foto van vroeger. Prachtig nummer. Evenals natuurlijk uh, een oudje van Chicago. If you leave me now. Zanger van uh, Chicago. Met uh, If You Leave Me Now. De blauwe ogen van Elton John. Die zijn we ook nog lang niet vergeten. Baby's got blue eyes. Like a deep blue sea. Jesus <laughs> Muzikaal verwennen bij ZFM Zandvoort. Nou, dat gebeurt ook helemaal. U laat zich uh, muzikaal verwennen. Dat zit helemaal goed. When you walk in the room. Oh. Baby, it's a dream. En dit is Paul Garrick. Walking right alongside of you. Wish I could tell you how much I care. But I only have the nerve to stay. Every time you walk in the room. Dat was Paul Gerrick. Ik ga er draaien voor... Uh, mijn vriendin Yvonne Lindeman. Want die luistert in Bloemdaag mee als het goed is. Uh, normaal draai ik van Oscar Harris... The Green Green Grass of Home. Maar die heb ik al zo vaak gedraaid. Nou is een ander. En dat is een, een liedje eigenlijk voor de kinderen. Song for the Children. Wel Oscar Harris. Bon, deze is voor jou. Follow me, follow me It's a beautiful day Waarom nee, fluister ik jouw naam? Vergeten Hoe zou ik jou kunnen vergeten?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 Had ik jou maar nooit gekend. Nou, wij jou wel hoor, ben, uh, Benny. Want uh, je, je zong prachtig. Helaas, uh, ja, het gaat zo in het leven. Sommige mensen die uh, ontvallen ons. En, maar dan hebben we gelukkig nog de platen of de cd's waar ze op staan, En die we steeds weer opnieuw kunnen draaien. Uh, je naam in de sterren. Ik vind dat een van de mooiste liedjes van Jan Smit. Nou, voor, voor fans van Jan Smit, voor fans van de Paling Sound, Je komt hier met je naam in de sterren.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 Jij hier niet meer bent Ik lees je naam in de sterren Overal Waar ik ga ben of sta Fluisterend hoor ik van verre Jouw geluid Je leeft nog elke dag Kan ik verder zonder ja, staat de tijd nu stil? Als je nog maar even hier Het is alles wat ik wil. Alle vragen die ik je stel, dingen waar ik nog mee zou. Ik vind het persoonlijk een heel mooi liedje van, van Jan Smit. Billy Nelson, die kan ook zingen, hoor. En die is altijd in zijn gedachten. U bent altijd in zijn gedachten. Dat zingt hij eigenlijk. Maybe I didn't love you Quite as often as I could have And maybe I didn't treat you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 we with... Maar weer bij. You're always on my mind. Hij, is, uh, hij heeft u altijd in zijn gedachten. Dat was natuurlijk uh, niemand minder dan Willie Nelson. Ik ga een mooie draaien van uh, Julio in de regio's. me mucho. Oftewel hou veel van mij. Quieren mucho.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 ZANG EN MUZIEK Tus EN y tus carencias, mis sufrimientos acallan. Verzameld De laatste minuten voor 12 uur uh, laat ik de computer eventjes zijn werk doen... en uh, die maakt het even voor me af. Krammen. Ik hoop dat u heeft genoten. Ik zei het net al, ik ben uh, de komende zes weken ongeveer... met zomerreces uh, ga even van uh, de rust uh, genieten. Uh, overigens aankomende uh, zaterdag hier op het Raadhuisplein in Zandvoort... De Ruud Jansen bent live, daar ben ik ook bij. Dus dat is wel weer gezellig om te doen... Nou, ik vind het hier ook gezellig om te draaien over de radio. Zo moet u het niet. Uh, u moet me niet verkeerd begrijpen. Maar ja, ik ga gewoon eventjes. Uh, ja, net als het kabinet. Met, met zomerreces. Uh, dank voor het luisteren vanavond. Ik hoop dat u uh, heeft genoten van uh, toch een veelzijdige keus, mag ik wel zeggen. En. Uh, nou, ik ben er over een week of zes weer. Overigens doe ik vrijdag nog wel techniek voor. Uh, Henry Huckert met Watertorensport. En ik ben er ook nog. Uh, Zondag met het eerst beginnen. Dag. So en je Just bounce to the beat Taste that rhythm Take hold so sweet Feel the love As we dance